U hoort Dora van der Groen in Altijd Voorjaar voor de Reus. Een luisterspel van Karin Ewert. Nederlandse vertaling Mary Riemens. Dora van der Groen. We krijgen regen. De lucht ziet er zo onheilspellend uit, opadje. Op Duurt niet lang meer of het gaat gieten. De tuinman van het kerkhof keek me daar net al zo stom verbaasd aan toen ik mijn volle gieter bij hem langs zeulde Wat een suffert. Geen idee op Aadje waar hij zijn weerberichten vandaan haalt. Nou ja, ervaring zeker. Vijftien, twintig jaar zo'n schuine blik over het houten kruis van de kapel heen, de hemel in. Iedereen heeft gewoon zijn kleine vakje in het leven waar hij alles vanaf weet. Bij jou was dat huizenbouw. Ach, we wilden eigenlijk maar heel even binnenkijken in de zaal. De roeiwedstrijd was al voorbij. Karel zat achteraan in de hoek alleen. Maar ik wist immers niet dat het Karel was. Dat ik Karel... Ik bedoel, een lange jonge man uit de acht die gewonnen had, zat helemaal achteraan rechts in de hoek. Hij zat precies onder een felgekleurde bierreclame. Zo'n ovale blikken plaat En het gele bier, ook van blik, stroomde over de rand van het glas en droop over zijn hoofd. Toen begon ik te gichelen, omdat hij daar zo onverstoord een reusachtige bierstuk zat te eten. Zonder te merken dat er de hele tijd schuimend bier met liters tegelijk over zijn oren liep. Maar toen stond hij plotseling op en kwam naar me toe. Er was het dus zo reust? En als hij ging wandelen, liep hij met zijn hoofd in de wolken en zijn voeten maakten het most plat. En toch wist zijn hoofd in de wolken precies waar beneden de huizen van de mensen lagen. En het gebeurde nooit dat hij met zijn schoenen een voordeur inschopte of dat hij een dak vernielde. Hij was heel machtig door reus. Hij droeg een wolk in plaats van een hoed en hij praatte met de zon en de maan. Altijd wanneer hij het wilde was het voorjaar. En als hij dat niet wilde, dan dronken de mensen hete Punch en trokken ze wanten aan. Als ik groot ben, ga ik met een reus trouwen. Of met papa. Of met Don Albert. Hij kwam regelrecht op me af. Ik kon geen wind verroeren en stond als aan de grond genageld. Hij zei, je schijnt er plezier in te hebben. En ik zei... Waarom heb je zo pas niets aan gedaan toen de anderen dat kleine stuurmannetje in het water smeten? Ja, dat was alles wat me te binnenschoot destijds op had je. Zo zal het wel altijd gaan als je de grond onder je weg voelt zinken. Dan zeg je zo van die dingen als alsjeblieft of dank je wel of, of op, op uw gezondheid. Ik geloof dat ik zo bloosde destijds, de vlammen sloegen me uit. Ze konden in het clubhuis toen zo de verlichting uitschakelen. Zo moet het geweest zijn. Karel. Als ik groot ben, ga ik met een reus trouwen. Die zal mij beschermen. En zondag zal ik één of twee olifanten voor hem braden. En als dan de slurven steeds van zijn vork afglijden, dan lach ik eruit. uit. Een karakterfout, Anna, altijd dat uitlachen. Nee, nee, opa, je humor was dat niet. Als kind al heb ik altijd, dus, toen moeders hete strijkboot een keer een zwart rokende driehoek in onze goede eiken tafel gebrand had. Ik mocht niets laten merken, maar van binnen. Ja, ik kon niet meer. Ik stikte bijna van het ingehouden lachen. Zo was ik. Ik zag dan moet je gewoon voor de slurven een vork met acht tanden nemen, mijn beste man. Of ik moet je een slappetje omdoen, zoals kleine Theotje altijd heeft. Maar die weet nog niet eens dat zijn moeder niet zijn tante is. En tegen zijn vader zegt hij: Tim Tam. Of: pa papa, papa, pa. Ik begon te gichelen, omdat hij daar zo onbestoord een reusachtige biefstuk zat te eten, zonder te merken dat de hele tijd schuimend bier met liters tegelijk over zijn oren liep. Een karakterfout. Jawel. Maar zo zie je, Karel, je, je kan dus ook lachend in het leven van een ander binnenkomen, alsof iemand zoiets gearrangeerd had. Die zet de kleine onschuldige Anna met haar 18 jaren op 9 juni op de planken van een clubhuis, precies in het blikveld van Karel Wener. En dan zegt deze iemand. Nu in ons leven. Plotseling. Daar begint het dan. Ik heet Anna. En jij? Zit er dan verder niemand bij je aan tafel. Het wordt hier buiten al koel cool, midden in de zomer. Kijk eens, eenden. Ja, mijn moeder zal wel mopperen al zo laat. Ja. aanstaande zondag, ja. Ja, om drie uur. Als die bij helemaal te bovenaan in het bloemklokje kruipt zonder weer naar beneden te glijden, dan koopt papa die driewieler voor mijn verjaardag, die rode met die zonnewielen. Als ik op de terugweg vijf, nee. vier honden zie, dan nee. komt die zon nee. Tikkel, poedel, daar twee boksers. Ah. Weeners. Dat merk je in je hoofd zul ik weer. Zo'n zwaar en drukkend gevoel, opatje. Oh, maar die man van het kerkhof zit er toch maar mooi naast met alles. Geen druppel. Weet je wat je kinderen en kleinkinderen doen als ik iets verstandigs zeg? En nee, niet verstandig, maar goed doordacht. Zo is s'avonds als je alleen zit, plotseling door je heen geschoten is en van binnen alles zo een beetje op een rijtje zet. Weet je wat ze dan doen met je ouwe Anna? Ze kloppen me op mijn schouder, alsof ik onder het stof zit. Laat maar, o oh zeggen ze. Maar kinderen, luister eens. Ik laat maar, o oh Dan breekt er wat, Karel, en komen de muren weer op je af. Dan heb je net zo het gevoel alsof je haast moet ophouden met ademhalen. Zeg, waarom is om Albert zo stil? Hij is dood, Anna. Waarom? Hij is opgehouden met ademhalen. Hoeft een engel dan geen adem te halen? Nee, Anna. De dag ervoor heeft hij nog tegen de witte terrier van Schepper gezegd... Weg, weg, jawel, rotkeffer. En nu is hij een engel. Dat is grappig. Zou ze hem nu wel aardig vinden, daarboven? Daarboven. Voor kinderen zijn zwaar, sterren, kerktoren zijn onze lieve heer hetzelfde. Daar helemaal boven. Ja, mijn rust liep ook met zijn hoofd in de wolken toen ik klein was. Als ik elke dag een beetje oefen en mijn adem inhoud, Dan ga ik nooit dood zoals om Albert. Wat je zoal niet doet... Een leven lang. In mijn hoofd zijn zoveel stemmen. En ze zijn allemaal jong. Die van jou ook, Karel. Zo jong dat ik er kippen wel van krijg. Zoals destijds de kleine Anna met haar 18 jaren. En haar ogen als van een klein bang vogeltje. Wat was er nu eigenlijk voor bijzonders aan je stem, Karel? Is dat niet te ver, Karel, naar de Pancratius toren? Nee, Anna. Zij zei het, dat is zo dichtbij, dat ik nog niet eens de maat van je schoenen zal weten als we terug zijn. De maat van mijn schoenen. Maar als je met me naar Amerika of India zou gaan, Anna, zal ik misschien ook nog dat lachje van je beter kennen. En misschien zal ik te weten komen of je graag op blote voeten loopt. En of je ogen nu meer de kleur hebben van inkt of van bosbessen. Kun je misschien ook vliegen. We zijn er vier keer naartoe geweest. Naar de Pancrasius toren Vier keer. Boven op het spitse dak al die duiven. En het hart van de klein Anna heeft toen nog meer gefladderd dan alle vleugels van alle duiven samen. Hum -hum. Toen ik nog heel klein was, weet je, met vlechtjes en zo... Toen wilde ik altijd met een reuster, ouwe. grappig grappige. Maar het gras is... Als je het wilt... Nou ja, het is alleen wel kletsmat. Het heeft toch geregend? Ja, vorige week pas. Of daarvoor. Op vrijdag. En als ik nu bovenop een kikker ga zitten... Twee talen spraken we die avond. De mijne nog wat te veel opgesmukt en rosgerood en met hoofdletters en uitroeptekens. En de jou direct en heel precies iedere punt waar je hoort. En toch zo kleurrijk als... Als... Uh, Ik moet naar huis, mijn mama wacht. Je moest hier eeuwig kunnen blijven. Het wordt al donker. Nu wordt het al donker. Blijf je nog even Anna? Vroeg je. Als je wilt. Anna, huis. Karl. Blijf je. altijd. Anna? Ja. Ja. Waarom huil je nu Anna? zei je. Maar hoe je dat zei? Met een stem waar ik meer aan had voor mijn tranen dan duizend zakdoeken. Die bloemen moet ik er maar uithalen, het waait toch te hard. Het is nu geen tijd meer voor bloemen. Wat groen en onopvallend is, dat kan je niet zo gauw breken, de wind. Of toch wel? Och, verbeeld ik me dat maar. Nou ja. Die kleine Els, weet je nog, opaatje Elsje... Toen die eens over sterven praatte, toen zei ze, ik wil later heide op mijn graf, verder niets. Zodat de winter zo mooi overheen kan strijken. Zeventien was het toen. En in die streek was helemaal geen heide. Ik hou niet van zuurkool. Maar wel als het niet zo zuur is en met zoveel kummel dat het net lijkt of er zand in zit. Wat vind ik verder nog lekker? Bloedworst, zonder stukjes spek, pannenkoeken en dopeertjes en rookworst en rooikoo met appelmoes. Aardappels in de schil gepoft. We gingen ook vaak brandnetels plukken. De hoofdzaak was dat je handschoenen aan had. Karel was in die tijd aan het front. Spinaziezaad hebben we zelfs gegeten, mijn hemel en de anderen ook. Als kind was ik zo kieskeurig als een sprookjesprinses. Bloete graag, maar zonder stukjes pek. Dop eurtjes. En later mijn eigen kinderen, Erika en Petertje. Die zouden het liefst hun bord erbij opgegeten hebben. Karel was destijds immers weg en die paar rode kruispakketten af en toe. Zo smalletjes op die rieten stoelen als ze smiddags aan tafel zaten. Twee mussen. Zonder worm. Vaak heb ik gedacht dat die ogen er nog in kunnen in die magere gezichtjes. Ogen die me altijd hongerig aankeken, als van twee volwassenen. De hele wereld lag er al in. Alleen geen goeie. Da! Er was wat in de tuin. Stil, kinderen. In de tuin, ja. Op 18 augustus, daar loopt iemand op het tegelpad. Ga bij de balkondeur weg. Misschien die rare man van de garage weer. Daar. Nu is hij op de trap. Schreeuw toch niet zo, Erika. Hoofd, baard, rugzak, achterglas. Mijn god. Karel. Karel. Karol. Ja, hoe? Karel, hoe ben je nou... Waar kom je vandaan? Papa kinderen, onze papa. helpt toch niet? Ben je dan niet in... Ja, waar vandaan? Natuurlijk. Je... je bent immers hier. Peter, je laat papa toch loslaten. Oh mijn god. En daar leef je nu met je restje leven. Maar dat is toch maar geweest, zo'n moment. Heb je toch zo maar cadeau gekregen? Het geluk, hartkloppingen tot in je tenen. Hoofd, baard, rugzak achter glas. Bij Koster kwam op een keer zo'n heel dun briefje. Bij Frida Emmink, naast ons ook. De dag daarna zag ik de kinderen van Emmink in onze tuin staan. Ze plukten van die witte knakbesjes van de struiken bij de vuilnisbak... En dan sprongen ze erop en dan knapten ze kapot. Ach ja, het waren kinderen. Ze hadden alleen kleine zwarte banden om hun arm. En Erika vroeg me, mama, zijn ze dan nu blind? Nooit meer zal ik ondankbaar zijn, nooit meer. Ik heb hem eens. Jou, ja, Karel. En de kinderen. Dat je zoiets mag hebben. Ja, dat zeg je dan. Dan zit je nog met die schok en je slaat je gevoelens net wat te hoog aan. Ja, ik weet het, opaatje. Ik weet het. Later, dan valt je luchtkasteel in duigen. En Erik, als drie voor rekenen knaagt aan je moeder trots... ...en om tien uur s'avonds ben je nog steeds op de bouwplaats... ...en je vindt het grote stenenhuis... Belangrijker dan mij, ja, ja. Allemaal kleine, vervelende speldenprikjes. Zo zijn de mensen zo dankbaar. Nooit meer. Nooit meer zal ik ondankbaar. Ja, ja. Praat jij maar. Anna. Ik zal nog maar een beetje harken op wat je één keer rond. De kinderen komen zo zelden. En dan altijd, hupsakee, met de gieter en helemaal geen oog voor het onkruid. Mensen van 70 hebben andere ogen, zijn niet zo gejaagd. Dan weet je ook wat je ziet. Ach, ze hebben ook weinig tijd, de kinderen. Hun eigen leven. Petertje, dat die tegenwoordig bouwt, opatje, ik weet het niet. Eergisteren nog weer, toen ze me meenamen naar de koffie, naar de bouwplaats. Ja, ik zal mijn mond wel houden. Ja. Maar echt rommelig was het huis. Groen als een komme En net of er overal enorme stenen neuzen zitten. En aan de achterkant, zo'n wankel allemaal. Nog hier. Alleen waar het dak is, dat heb ik wel gevraagd hoor. Verder niks. Mijn huis heeft gewoon geen dak. Om Albert heeft gezegd dat een hut ook mooi is. Zonder dak. Ach, wat kinderen allemaal zeggen. Het is helemaal niet erg als het regent. Dan speel ik gewoon dat het regent in mijn huis. Overal een antwoord op Anne. Eerst komt er alleen een heel klein beetje door de voordeur. Net als een regenworm. En dan spoelt het al om de stoelpool te heen alsof er een emmer omgevallen is. Zo, zo. Maar opeens. Daar komt het tegen de muren al vreselijk omhoog. En de golfjes tillen de schilderijen van de haakjes. Gewoon zomaar. Hups. En ik ga op de bank staan en ik roep, help! SOS, help! Ja, ja, zo was het. Het dak. Ben je er nu pas, Karel? Blik en moe had je daar. Zelfs je stem was dof. Maar dat liet me koud. Jullie bouwen zeker nog bij manenschijn. hm? Romantisch, dat moet ik zeggen. Nee, zei je, Anna, er was nog wat met het dak. Dat kon ik niet eerder weten. Ben maar naar bed gegaan. Het zou eens kunnen dat je pas morgen vroeg thuis komt, gelijk met de melkboer. Wat lig je toch te frommelen met het laken, Anna? Straks geur je het nog stuk. Weet je wat ik daar straks in de badkamer dacht? Kijk eens aan, daar staan toch twee tandenborstels, Anna? Dan moet je wel getrouwd zijn. Mijn beroep is... Ja, luister toch eens. Dat heeft met ons toch niets te maken? Oh, jawel. Veel. Alles. Ik word gek als ik altijd in de rij moet staan bij meneer Karel Deners. Voor me eerst een compleet vierkant blok huizen. En dan een enorm protserig rood villadak. En meneer Polier zelf. En die hele ijverige kolonne metselaars. En die vattige Leeman met zijn briljant in zijn bloementuin. En dan, en... Ja. Wanneer kom ik? Nou, eigenlijk. Zie je me nog wel staan aan het eind van de lange rij? Ja, Anna, zei je. Want je staat helemaal vooraan. Hoogstens twee centimeter van me af. Ik moet alleen soms wel over je heen rijken om bij mijn vierkant blokhuizen te kunnen komen, omdat jij altijd op je tenen gaat staan. Begrijp je dat? Ik wil niet. Maar ik wil niet. Maar ik wil niet. Laat me. Ik kan ik niet. Ik wil niet. Liefde. Ja. Verleden week heb ik er iets over gelezen. Daar hadden ze geprobeerd het te verklaren met. Kleurfoto zelfs. Ja, wacht eens, opatje, hoe... Uh, ja, liefde, een voorbijgaande, transcenderende, of, of transponerende... Ach, wat. Heerlijk was het. En zo verschrikkelijk moeilijk. Kan dat dan, dat je van mij houdt en ook van de huizen? Als je aan mij denkt, kun je dan bouwen? Of ben je de hele tijd aan het bouwen zonder mij binnen te laten in je gedachten? Nou, zeg eens op. Toen zeg eens Karl. Net zoveel verstand als een gansje. Maar ja, zo gaat dat als het menens is. Ik wil immers niets dan liefde dat je me lief hebt. Anders heb ik nog niet eens de kracht s morgens mijn voet uit bed te steken. Maar. Oh, nou, dat is alsof je midden in december zou zeggen, ik wil dat de tuin helemaal paars wordt van de seringen. Dan struikel je al en je wordt ongelukkig door je eigen haast. Omdat je de warme laarzen niet opzij kunt schuiven, die eerst komen. En de griep in de winter en de smeltende vuile sneeuw. En de vogels uit Afrika. Tijd, geduld, het komt wel goed. Misschien dwingen, Anna, kun je het niet. Ik trouw met de wijn. Ik trouw met Karl. Als ik nog eens jong zou zijn... Als ik nog heel jong zou zijn. Later, als ik groot ben, dan ga ik heel laat naar bed. En ik drink bier... En ik ga op reis naar Zuid-India en Noord-India en naar Woepertaal. Woepertaal? Alle mensen, wat wou ik nou toch in Woepertaal? Ach, we kunnen maar beter direct naar Woepertaal gaan. Wat was daar toch altijd mee op padje? Laten als ik groot ben. Geen enkele vrouw met een beetje gevoel vindt het leuk dat de keuze van haar vakantieplaats staat of valt met de aanwezigheid van gotische torens. Vorig jaar hadden we een. een, een Patricia's huizenvakantie En daarvoor, daarvoor had... Koepeldaken. Met, of wij moeten ophaalbruggen, Karel. Ophaaldaken. Nee, koepel, Anna. Koepeldaken. Nu word je onredelijk. Ach, We kunnen maar beter direct naar Roepersdal gaan. O oh ja, daarom. Echt naardig. Dan te bedenken dat ik er nooit geweest ben. Ook later niet. Maar ik praat erover alsof de hele stad naar kaas stonk. Zij genadig. Ik moet er toch iets tegen gehad hebben tegen die arme stad. Maar als kind nog niet, nee. Toen was het ja, oh, bijna een wensdroom. Zo'n echt vurig verlangen, weet ik veel waarom. Het een of ander gehoord misschien van oom Jacob zeker, die kwam overal. Ik weet wat. Wat jij allemaal niet weet, Anna. Altijd zit je met je ogen andere mensen uit te rafelen, heeft moeder gezegd. Oom Jacob bid helemaal niet. Oom Jacob, mijn grote voorbeeld. Hij komt bochemal achterste voren fluiten en in het Chinees zeggen, hoe maakt uw hoge achterbruine hond het. <laughs> Ja. Om Jacob bidt helemaal niet voor het middag eten. Soms kwam jongens opzoeken als hij in de buurt was voor zaken. Moeder kookte dan zijn lievelingsgerechtje, ja, bloemkool, met gehakt en ja. roomsaus. Hij had alleen zijn gezicht heel diep naar beneden. Shhh. Kijk dan. Shhh. Handen vouwen, Anna. Maar hij bidt niet. Hij doet alleen maar alsof hij kijkt naar mama's benen. Wat doet hij? Maar onze lieve heer weet het. En, ik, en ik, ik ook. Je zult je wel vergissen, Anna. Je weet toch dat oom Jacob altijd groen gestreepte vruchtensnoepjes voor je meebrengt. En hij kan in het Chinees zeggen, hoe maakt uw hooggeachte bruine hond het? Ik kan ga me niet schelen. Eergisteren gisteren zat hij voor het eten heel lang te bidden. zo lang dat de soep koud geworden is. En nu weet ik waarom. Om... Hij hoeft nooit... Terug te komen. Nooit. Ik heb toch lekker om Albert nog. Arme om Jacob. Ontroond, zonder ooit te vermoeden. Waarom? Mijn grote voorbeeld. Voorbij. Je mooie benen had ze. Inderdaad, mijn moeder. En als je je leven lang niets aardigs ziet dan venijnige groene naaimachines... ...waar hij in handelde zomer en winter... En, en dan daarbij vrijgezel. En dan eens in de zoveel jaar moeders romige bloemkoolsaus en zo'n klein kribbelend pleziertje vlak voor de soep. Oh, mijn hemel. Die arme oom Jacob. Wat heb je toch voor een streng kind uitgezocht voor je leven, opaatje? Zeg, heb je niet opgelet? Eén minuut. Ik heet Anna. En jij? Waar heb ik nou toch dat kleine schepje? Zo net had ik het toch nog. Karel! Ik moet het toch zo'n beetje losmaken, de aarde. O, bij je bij de granium. Karel, kijk eens. Voor je neus, Anna, het schepje. Oeh, je wordt oud. Die blauwe ogen, zoiets liefs. Hij heeft nog geen één keer gebruld, Karel. Zoet, kindje. Ja. Denk je niet dat we hem toch met een beetje minder ees in zijn naam hadden moeten laten dopen? Peter Weenor, zo'n klein bundeltje kant, mijn god, Petertje. Maar het klinkt werkelijk prachtig. Peter Weenor, Peter Weenor. Alsof er een grote klok luidt. Nou ja, hoogstens is een kleintje. Weet je wat het allerleukst zou zijn als er alleen maar kinderen waren, de hele wereld vol en verder niks. De meeste zo groot als ik en misschien een paar van vijf jaar, een paar twaalf misschien of zo, om op te passen voor als de kleine peutertjes in de grote haaienzee vallen, of, of in de Chinese zee, of de Engelse, of oh, wat er al voor zeeën zijn overal. De kinderen konden prima met elkaar opschieten. Maar je moest wel alle talen verstaan voor als je eens ergens anders wilde spelen. Weet je, anders zegt zo'n Engels kind tegen me, plink, plink, plink, plink, plink, plink, pop, pop. En dan be bedoelt het dat hij mijn driewieler wil lenen. En, en ik geef hem een oppe omdat ik denk dat hij mijn hut kapot gemaakt heeft. Dat zou erg zijn, heb je niet? Die heeft toch alles nog voor zich. Mijn hemel, dat is hij toch nog klein. Die wordt ook groter, Anna. De ene dag zet je hem nog op zijn potje en de volgende dag krijgt hij al grijs haar. Wat nou, Petertje, zeg ik vorige week. Het wordt al aardig peper en zoutje, mooie donkere haar. Doet dat zeer aan je hoofd als je haren wit worden? Nee, Anna. Ook niet binnenin, in je buik of in je arm of zo? Nee, helemaal niet. Soms, ja. Soms misschien daar waar je hart zit. Zie je wel? Kijk eens, mijn haren zijn helemaal geel. Die worden nooit wit. Dat zou er maar raar uitzien. Ja, raar. En dan zit je op een dag in je kamer, ingesneeuwd als het ware door de lange tijd. De populieren staan voor het raam, zoals dertig jaar geleden... De maan schuift wat stuntelig weg achter het pannendak van de houtfabriek zoals dertig jaar geleden. En je schudt en schudt je hoofd. Alleen, je raakt alles niet meer kwijt. Dat neem je dan mee. Daar zit ik op Als je later en Erika ook... Volwassen en zo sterk midden in het leven staan, hun eigen leven. O, oh. oud worden moet erg zijn. Och, jong zijn kan ook erg zijn. Wat je ermee doet, met al die jaren, dat is... Als Karl er niet meer zal zijn, dan wil ik ook niet langer. Dat wil je wel. Ja, dat wil je wel. Ondanks alles. Daar staat je tafel, daar is je raam, daar zingt... Zo'n klein grauw vogeltje zo'n spichtig liedje in de vlierstruik. Dat wil je niet loslaten. Je hoort en je ziet, daar hou je stevig aan vast. Ja, opaatje. Zo is dat. Waarom is hij zo stil? Zijn hand strijkt steeds het laken glad. Kijk eens. Waarom huil je nu, Anna, zei je? Ik huil helemaal niet. Jawel, zei je. Ik hoor het wel. Ook wanneer je zo lief tegen me lacht en je ogen me hoopvol aankijken... en je er steeds weer over begint... wat er volgend jaar allemaal zal zijn. Daar is de kamer veel te stil voor dat ik je niet zou kunnen horen huilen. Heel diep van binnen. Merk je niet, Anna? Hoe stil alles geworden is. Zelfs onze grote klok. Als die slaat, klinkt het dof. Dan is het tijd. Ik ben bang. Ik heb je toch nodig. Ik ben bang. Waar ben je nou, Anna zei je. Je bent ergens in die oude vrouw die hier op mijn bed zit, maar ik weet dat je je verstopt, omdat ik me ook verstopt heb. Mijn gezicht heb ik wit gemaakt en heet en mijn handen doen zo vreemd. Die hebben geen vaste plaats meer. Maar laat maar. Ik zal je wel terugvinden. Blijf toch hier, je ik hou toch van je, Karel, echt. Weet je wat je gezegd hebt, opaatje? Helemaal. Op het laatst. Het was goed dat je lachte, Anna, destijds. Dat zei je. Het was goed dat je lachte, Anna. Het regent. Het regent. Och. Kijk nou eens aan, ja. nou had ik ze toch geen water hoeven te geven en niet hoeven te harken. Wat zei je ook weer, die, die, die, die man van het kerkhof? Niets. Die weet ook niet alles? Nee. Kijk eens, er lopen allemaal kringelende stroompjes regen bij de grafsteen langs. Wat is die stoffige, die steen? Ah, weer geen paraplu meegenomen, op padje. Ja, ja, ja, ik weet het wel. Rechtsboven ligt hij in de halkast, naast de sjaaltjes. Ja, ik vergeet hem alleen altijd. Ik, ik leer het niet meer. Het vergeten? Het regent. Nou, dan ga ik maar, hè, Hoppetje. Die donkere wolken allemaal, er zullen wel flinke plassen van komen. Hij liep met zijn hoofd in de wolken en zijn voeten, die maakte het mos plat. En dat was heel machtig. De reus. Hij praatte met de zon en de maan. En altijd wanneer hij dat wilde, was het voorjaar. Ja, Karel. Voorjaar. Zeg, praat hij nu met de zon en de maan? Nou, zeg eens op. Dat was altijd voor jaren voor de reus, een luisterspel van Karin Ewert in een Nederlandse vertaling van Mary Riemens. U hoorde de stem van Dora van der Groen. Technische realisatie, André de Mil en Tony Bogaerts. Dit was een productie van Andries Poppe, regie van Jos Joos.